Aan van den Broek, Proficiat. Volgend seizoen zien we jou al minstens twee hoofdrollen spelen. In Kiss of the Spider-Woman als een Spider-Woman. En Evita, daar speel je Eva Perron. Jazeker, ik kijk er zo hard naar uit. Het zijn, het zijn twee super toffe rollen, heel uiteenlopend. Voor Kiss of the Spider-Woman moet ik nog een half jaar wachten, sowieso. En dat vind ik ook, ja, dat is, dat is echt zo het andere uiterste. Hè. Het ene is een, een musical voor, alleen, zo voor het brede publiek, zal ik maar zeggen. En Kiss of the spider ook, alleen, ik hoop dat we daar een breed publiek mee kunnen bereiken. Maar die titel is misschien niet zo bekend misschien van, de, van de film vroeger. Maar een heel fijn verhaal. en, en uh, Ze hebben het helemaal herschreven. Um, zodat alle vrouwenrollen door éénzelfde persoon kan worden gespeeld. Plus de spinnenvrouw er ook bij. Dus daar kijk ik wel naar uit. Omdat je dan zo heel veel verschillende karakters kan neerzetten. Ik ben voor het eerst sinds lang heel erg opgewonden daarover eigenlijk. En ik kijk er uh, nu al ongelooflijk naar uit. Omdat ik denk... Dat dat wel een, een hele uitdagende rol is. Wat boeit jou zo in uh, Kiss of the Spider-Woman? Ja, het is een hele mooie muziek. Maar het verhaal is uh, uh, super interessant, beklemmend, beklijvend. Als acteur een ongelooflijke uitdaging om die rol te kunnen spelen. Ik ben een grote fan van William Hurt. William Hurt, heeft, heeft, ik heb hem leren kennen in, in uh, Children of a Lesser God. En dan uh, een jaar daarvoor heeft hij de Kiss of the Spider-Woman opgenomen. Maar die heb ik dan daarna gezien. Uh, en, en hij heeft daarvoor een Oscar gekregen. Dus ik ben altijd een hele grote fan geweest van hem als acteur. Hij is een hele grote acteur. Ik vind het gewoon een ongelooflijk boeiende rol om te mogen spelen, ja. Allereerste keer dat je die gaat spelen? Uh, ja, ja, ik heb hem nog niet gespeeld. Je hebt natuurlijk uh, het voorbije seizoen gestaan in Muerto, waar je geschitterd hebt. En, uh, en nu ja, is Judas Theaterproducties opnieuw met jou in zee gegaan. Dat moet een bevestiging zijn voor jou. Ja, dat is plezant, hè? natuurlijk. Ja, het is, het, is, het is gevaarlijk om te zeggen, maar Koen van Dijk ik heb geluk dat ik met Koen van Dijk de regisseur van Kiss of the Spider Woman op het conservatorium in Brussel gewerkt heb en ook nadien, professioneel ook met hem gewerkt en ik ben een grote fan van Koen en, en ik denk dat hij ook wel een beetje een fan is van mij en, en ik moet tot, tot alleen, mijn schaamte toegeven dat ik zelfs geen auditie heb moeten doen voor de rol. Dus ik ben, ben wel heel dankbaar naar Sam, Sam Verhoeven en naar Koen van Dijk dat ze, dat ze het vertrouwen hebben in mij om, om mij die rol te geven. Zo, ja. wat, wat trekt jou de meeste aan in, in uh, Kiss of the Spider-Woman? Wel, daarvoor moet ik mijn huiswerk nog eerst eens te goed maken. Uh, <laughs> ja, er zijn boeken van en er is een film over gemaakt en zo. Ja, ik vind het gewoon wel uh, boeiend dat de spinnenvrouw ja, leeft in, in de dromen van die mannen. Dus op zich is zij een... een, een... Verbeelding. En ik vind het heel fijn om naast die rol alle andere vrouwelijke personages te spelen. Omdat je allemaal verschillende karakters hebt, verschillende stijlen muziek. Uh, ik denk dat er af en toe wel een aan te pas komt. Dus ja, dat spreekt mij enorm aan. Ook dat het, ja, het is zo puur theater. Uh, je hebt die twee gevangenen. De gevangenisdirecteur en de spinnenvrouw. Dat zijn de vier grote rollen. En dan heb je vier ensembleleden. Dus het is echt zo'n productie met acht personages. En dat, dat, ja, dat, is, dat is heel fijn. Dat, ik vind ook zo... Als een groep binnen de twintig personages blijft... Dan heb je echt zo'n geweldige tijd. Want dan heb je echt... Die groep is dan klein genoeg om iedereen goed te leren kennen. En dat bevordert de sfeer zo erg. Dat is, echt, uh, dat is iets helemaal anders dan zo'n grote massaproductie. Je kan iedereen dan niet goed kennen. Dus je komt altijd nog wel mensen tegen in de gang... Die je wel bij naam kent, maar... Allee, ja, waar je niet echt een close contact mee hebt. Ja, ik hou er meer en meer van om echt zo met vrienden, met fijne mensen, uh, mooie producties te maken. En uh, dat kan alleen maar als je iedereen goed kent. Dat heb je natuurlijk ook gedaan uh, met Stanny die jou geregisseerd heeft uh, in een uh, One One uh, Women Musical uh, destijds. Hè? Ja, ik, ik wist op dat moment niet goed waar ik naartoe wilde met mijn carrière. En, en uh, ik had al heel veel fantastische rollen gespeeld. Maar ik, ik op een van de manier was ik mijn plezier daarin verloren. Ook zo het, het telkens weer opboksen euh, tegen mensen die zeggen van ja, ik ben niet zo voor musical. En dan wat zeker kan zijn. Euh, maar euh, als je dan afkomt met dat je alleen maar Cats en Phantom of the Opera of Les Miserables kent, ja, dan kende echt geen hol van musical. Dus ik heb toen die productie gemaakt om zoveel verschillende muziek geschreven voor musicals. En ik heb toen een productie gemaakt met uh, de helft echt hele bekende nummers... waarvan eigenlijk geen kat wist dat ze uit de musical kwamen. En de andere helft gewoon toffe muziek uit musicals die niemand kende. En ik heb daar fantastische reacties op gekregen. Omdat mensen zo echt verbaasd waren van... Is dat allemaal musical muziek? Dus dat was eigenlijk een beetje mijn doel. En ik heb toen, omdat ik dat dan niet wou... typische setting van een galakleed en een trap en een strijkorkest bij wijze van spreken... Ik, had ik, ja, Stani, ik kende Stani niet, uh, maar ik dacht van, ah, die maakt altijd zo dingen in de marge, zo toch met zijn eigen inbreng, zo. Ik ga die eens mailen om te vragen of hij daar zin in heeft om, om zoiets te doen. Dat was, dat was heel fijn om samen te werken. Voor was jij voornamelijk gekend als de musicalactrice die de grote musicals deed van Music Hall, hè? Ja, ja en nee. Music Hall is voor mij altijd een vaste waarde geweest in mijn carrière. Ik heb elk jaar... Uh, een, een mooie musical mogen spelen daar en daar ben ik, in echt, uh, ben ik Geert Allaert echt oprecht dankbaar voor. Daarnaast heb ik altijd, ja, bedoel, wij spelen hier geen jaar of zo hè, dus de, je moet altijd, dat zijn een paar maanden die je vult met een productie en voor de rest moeten altijd nog uh, je kost verdienen met andere dingen en, en ja, ik zing ook met een combo of als gast bij een orkest of ik doe zo heel veel, heel veel dingen, dus... Zo raar was het niet om, om zo'n solo-productie te maken. Het was alleen anders dat je niet in zo'n grote bak staat, maar in een kleiner zaaltje... ...waar dat je echt bijna rechtstreeks contact hebt met het publiek. Dat is zelfs spannender dan, dan dat je voor zo'n zwart gat staat. Want dan zie je geen reacties of, of hey, je doet dan gewoon je ding. Maar hoe kleiner, hoe moeilijker het vaak is. En zeker als je dan nog voor mensen speelt die je goed kent... Dan is het echt helemaal spannend. Heb je die beiden nu nodig? Het, het grote, het grote theater en het kleinere, intimistische? Ja, ik heb dat echt allemaal nodig. Ik heb dat altijd gehad. Ik kan nooit kiezen. Ik vind dat allemaal veel te leuk om te doen. Um, met Anne van den Broek heb je wel al op het podium gestaan. Uh, onder andere Beauty and the Beast. Hoe kijk je daar naar uit? Ik heb ongelooflijk goede herinneringen aan, aan het werken met Anne. Zij is ook meer dan de helft van heel mijn carrière. Is zij er eigenlijk geweest? Want we hebben zoveel dingen samengedaan. En omdat... Theater toch een beetje een daad van liefde is en, en, en dat, dat je heel veel vertrouwen moet hebben in je tegenspeler is het altijd fijn om met iemand te spelen die je vertrouwt, die je respecteert maar niet zoveel respecteert dat je erdoor geïntimideerd zijt. Dus, dus ik denk dat dat, dat dat op zich wel helemaal goed zit wij kunnen gewoon met elkaar babbelen wij kunnen elkaar kritiek geven wij kunnen dingen zeggen tegen elkaar die we leuk vinden, die we niet leuk vinden dus ik denk dat dat, dat wel heel goed zit ja wij hebben de eerste professionele productie van Judas Theaterproducties samen gedaan. Dat was The Last Five Years. Daar hebben we ook allebei een prijs voor gewonnen. Dus dat, was, ja, dat, dat marcheert gewoon goed tussen ons. En nu is het echt wel heel lang geleden. Ja, ik ben heel blij dat we samen in The Kiss of the Spider Woman staan. Ja. Wat brengt 2016-2017 verder voor jou? Ja, sowieso. In september beginnen wij te repeteren met Schone Schijn, uitgezonderd theaterproducties. Zij gaan Schone Schijn uh, brengen en, en dat is volgens mij al bijna helemaal uitverkocht. Dus dat wordt sowieso een succesproductie. Het is natuurlijk om te lachen, dat is altijd makkelijker om te verkopen. Maar ik denk wel dat het een heel toffe productie wordt, dus daar kijk ik ook wel naar uit. En, en dan de Kiss of the Spider-Woman en ik ben audities aan het doen voor Van Alles en nog wat. Dus dat is heel spannend. Oké, okay, dankjewel. Ik wens je heel veel succes, voor Jan Skepers. Merci.